Dit is door Negens met het NOS-journaal. Het reëel beschikbaar inkomen van de Nederlanders blijft stijgen. Dat is het inkomen dat huishoudens netto overhouden... waarbij rekening is gehouden met de inflatie. In het tweede kwartaal nam het inkomen 2,1 toe... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De groei komt vooral door meer mensen, doordat meer mensen een baan hebben... en doordat de lonen stijgen. De inkomensontwikkeling blijft wel achter bij de economische groei... die was in het tweede kwartaal 3,3%, ruim 1% meer dan de groei van het inkomen. Nabestaanden van mensen met een Natura-verzekering bij Yarden... moeten bij een uitvaart soms duizenden euro's bijbetalen. De uitvaartverzekeraar past in 2007 de polissen aan... waardoor maximaal 3700 euro wordt vergoed. Gemiddeld kost een uitvaart 6000 euro. De rechter oordeelt dat Jarden de polissen niet had mogen aanpassen. Maar toch kost het nabestaande veel moeite om het bijbetaalde geld terug te krijgen, schrijft de Volkskrant. De Britse politie heeft twee verdachten van de aanslag op het metrostation in Londen vrijgelaten. Er zijn geen aanklachten tegen ze gediend. Een van de mannen werd de dag na de aanslag in Londen opgepakt. Hij werd aanvankelijk ervan verdacht dat hij de bom had gemaakt. Die ontplofte vorige week vrijdag maar deels in de metro. Dertig mensen raakten daarbij gewond. Waar de andere vrijgelaten man van verdacht werd, is niet duidelijk. De Britse politie houdt nog vier mensen vast in verband met de aanslag. Veel te veel mensen zakken de eerste keer voor hun rij-examen. Dat zeggen de examinatoren van het CBR. Ze schreven samen met een aantal belangenorganisaties een brandbrief aan de minister, meldt de Telegraaf. Sommige rijscholen zouden stunten met pakketten waar veel te weinig lessen in zitten. Daar moet meer controle komen, staat in de brief. Het weer vanuit het westen trekt wat bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. In het oosten schijnt de zon en blijft het tot de avond droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de randstad vooral vertraging bij Rotterdam, want er is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. De weg is voorlopig dicht tussen het knooppunt de plein en Rotterdam Centrum. Verkeer vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt het beste om via Den Haag. En verkeer vanuit Dordrecht rijdt om via de Ringweg Rotterdam-Zuid en de Benelux-Tunnel. Door die afgesloten A20 loopt het natuurlijk ook vast op de A16 richting Rotterdam. Voor het knooppunt de Bregseplein staat 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Stel, de Franse jazzgitarist. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is een bijzonder nummer. Het is van het album New and Old Gospel van Jackie McLean. Hij speelt hier onder andere samen mee uh, met Ornette Coleman. Ornette Coleman staat natuurlijk vanwege de Free Jazz bekend. Free Jazz is een jazzsoort die lastig is. Als ik heel eerlijk ben. Het is experimenteel. En... Uh, niet altijd even mooi of leuk om te luisteren. Maar dat zijn natuurlijk persoonlijke smaken. Echter op dit album staat een nummer dat heet Lifeline. En dat is toch wel een heel bijzonder nummer. Het zit eigenlijk fantastisch knap in elkaar. Als je goed gaat luisteren naar hoe de instrumenten samenspelen. en uh, de variaties die erin zitten, is het echt een, uh, echt een bijzonder nummer. Ik heb het al een tijdje liggen en ik wil daar nu een stukje van draaien. Ik kan het niet helemaal draaien omdat het nummer wat ik wil uh, draaien... Um, duurt maar liefst 22 minuten. Nou, dat is natuurlijk veel te lang voor dit programma. Dus ik ga een uh, 7, 8 minuten draaien. Ik ben ook heel benieuwd of u dit leuk vindt. En een reactie zou ook heel leuk zijn. Want als dit echt leuk is, uh, mooi is. Dan uh, kunnen we natuurlijk vaker van dit soort muziek draaien. U gaat luisteren naar de Lifeline van Jackie McLean. Hello. Zoals gezegd, dit nummer gaat nog een tijdje door, want het duurt maar liefst 22 minuten. Het Free Jazz, een lastig nummer. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of u dit soort muziek leuk vindt. Als u een reactie kwijt wilt, dan kunt u dat via Facebook doen. Wij hebben een uh, openbare groep, CFM Jazz. Daar kunt u lid van worden en dan kunt u daar ook berichtjes kwijt. Ik ben heel benieuwd of u dit soort muziek leuk vindt. En so ja, zo dan gaan we het vaker draaien. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Ted Ferlo. Ted Ferlo is een Amerikaanse jazzgitarist. Hij werd ook wel bij, uh, had als bijnaam de Octopus. Vanwege zijn grote, snelle handen die hij gebruikte bij het uh, jazzspelen. Hij leerde pas uh, gitaar spelen op zijn 22ste. En uh, begon op de ukulele. Hij stapte daarna over naar de, uh, naar de gitaar. En. Is onder andere beïnvloed door Charlie Christian, een gitarist die bij Benny Goodman groot is geworden. Hij heeft verschillende albums opgenomen en het album wat ik hier heb staan heet The Return of Ted Farlow uit 1969. En u gaat luisteren naar Crazy She Calls Me. Ed Farlow, de artiest die pas op latere leeftijd tot bloei kwam. Veel jazzgitaristen vandaag en de volgende is John Schofield. John Schofield heeft in um, 2015 een, een Grammy gewonnen voor zijn album Past Present en maakt funky jazzmuziek. Uh, het ligt een beetje tegen de, te, tegen de country muziek aan, maar er is genoeg jazzinvloeden om uh, een nummer te draaien van zijn laatste album, The Country for Old Men uit 2016. U gaat luisteren naar Wayfaring Stranger met John Cofield op uh, gitaar, Steve Swallow op bas, Larry Goldings op piano en Billy Stewart op drums. John Schofield. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Helen Stewart. Mijn oog viel erop omdat Art Pepper erop meespeelt. Ik had nog nooit van Helen Stewart gehoord... en het blijkt ook heel moeilijk te zijn om informatie te vinden op het internet over haar. Zij heeft één album gemaakt en uh, ja, ze heeft een hele bijzondere stem. En ik ga daarom ook twee nummers van uh, dit album draaien. Zij wordt hierop vergezeld door onder andere Art Pepper op altsax. Maar ook Teddy Edwards op de Noorsax. Uh, Jack Sheldon op trompet. En Frank Rosalina op trombon. Pete Jolly op piano. Gaat u luisteren naar twee nummers van dit album. Besame Mucho en Love is Here to Stay. here to stay Stewart met het album Love Moots. Ze heeft nooit haar grote doorbraak bereikt. Maar dit album uh, is echt de moeite waard. Het volgende nummer wat ik ga draaien heet Bebop. Het komt van het album van Charlie Parker. Hij heeft een uh, album, uh, er is een album van hem uitgebracht. Het heet Story on Dial. Het heeft twee cd's daarin. En daarvan ga ik dit nummer draaien. Charlie Parker met Bebop. Zoals we al eerder even kort uh, vermeld we hebben, ik heb vandaag veel aandacht voor jazzgitaristen. En de volgende mag natuurlijk ook niet ontbreken in, uh, in dit lijstje: en dat is Wes Montgomery. Wes Montgomery had zijn grote periode in de jaren 60. Hij zat eigenlijk tussen Charlie Christian en uh, George Benson in. En uh, wordt beschouwd als een van de allergrootste jazzgitaristen. Hij heeft een album gemaakt uh, begin jaren zestig. Dat heette Incredible Jazz Guitar of uh, Jazz West Montgomery. En u gaat luisteren naar zijn, uh, zijn klassieker, West Coast Blues. Naar ik heb als volgende twee nummers klaar liggen van Nina Simone. Vorige maand heb ik een kleine special gedaan van haar... en ik had eigenlijk nog twee nummers willen draaien... waar ik niet meer aan toe kwam. Dus dat ga ik deze maand doen. En dat zijn de nummers Don't Let Me Be Misunderstood. Uh, een nummer wat gecoverd is door de Animals in 1965. Het is gebaseerd op de ruzie die de arrangeur van het album van Nina Simone had met zijn vriendin. En het tweede nummer wat ik ga draaien, dat heet Strange Fruit... Een lied wat een aanklacht was tegen het Amerikaanse racisme. Lang geleden, in de jaren dertig, werden er nog veel zwarte Amerikaanse Amerikanen gelinst En die, hun lijken werden als vruchten aan de bomen opgehangen. En daar dit nummer van Strange Fruit. Naast de uitvoering van Nina Simone heeft ook Billie Holiday dit nummer gecoverd. En daarmee hebben ze veel aandacht voor het racisme gevraagd. En gelukkig... Zijn deze praktijken niet meer van deze dag Nina Simon? Baby, you me Come back. Get more than my share, but that's one thing I never. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South. Them big bulging eyes. Mouth, scent of magnolia, clean and fresh. Then the sudden smell, ah. fruit for the crow He is strange. Simone met Strange Fruit. Ik ben toegekomen met het laatste nummer van vandaag. Helaas, het zit er weer op voor CFM Jazz vandaag. Volgende week is er natuurlijk wel weer CFM Jazz. Ik ben er volgende maand weer. Het laatste nummer is van vandaag is van Oscar Pettiford. Een uh, niet al te bekende uh, jazz-bandleider. Uh, groot geworden op de jazzbas. En ik heb een album gevonden met radioopnames van zijn band. En u gaat luisteren naar Smoke Signal. Fijne zondag en tot uh, volgende maand. Dank u. Nu willen we onze drummer Olsi Johnson, along with Odd Farmer, Gigi Grice. Composition by Gigi Grice Smoke Signal.